Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NRS op 3. De treinstaking van morgen gaat door. De vakbonden zaten vandaag onder tafel met NS om te praten over het nieuwe cao-voorstel dat NS had gedaan. Maar omdat ze het nog steeds niet eens zijn met elkaar, gaat de staking morgen toch door. De NS heeft gezegd morgen helemaal geen treinen te laten rijden. Dat is volgens de vakbond wel een erg overdreven besluit. De top van de NS heeft geen flauw idee hoeveel vakman en vakvrouw er bij NS zit. ze kunnen makkelijk nog treinen rijden. Loon niet alles, maar je kan makkelijk tussen Zwolle en Leeuwarden, noem maar op allemaal, kan je nog treinen rijden. Zaterdagochtend gaan de NS en de vakbonden weer verder praten. Er is nog geen nieuws over de Queen en dat is ook nieuws. We weten sinds vanmiddag dat ze extra in de gaten wordt gehouden door haar artsen. Haar familie is naar het Schotse buitenverblijf gereisd waar ze is. En misschien horen we later vanavond meer over haar toestand. In de haven van Moerdijk in Brabant is tijdens de zoektocht naar een vermiste matroos een lichaam gevonden. De politie zegt dat het waarschijnlijk het lichaam van de vermiste man is. De matroos verbleef op een schip dat in de haven ligt en was sinds gisteravond niet meer gezien. Het kabinet gaat zijn asielplannen niet aanpassen. De staatssecretaris zegt dat de maatregelen echt nodig zijn om de asielcrisis op te lossen. Het plan is om asielzoekers die mogen blijven langer te laten wachten totdat ze hun gezinsleden mogen laten overkomen. En in het Philipsstadion is PSV begonnen in de groepsfase van de Europa League thuis tegen het Noorse Bodø Klimt. Trainer Ruud van Nistelrooy is maar al te bewust van de zwakste plek van zijn team, de verdediger. Nou, ik vind dat we te veel doelpunten tegenkrijgen. En dat helpt heel erg als je zo min mogelijk tegen uh, tegenkrijgt natuurlijk. Dus dat is een aandachtspunt. En daar zijn we elke dag mee bezig. Ja, dan, uh, dan wil je daar een keer de, de vruchten van gaan plukken. Maar dat, uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekt er regen over. Er is ook kans op onweer vanavond. Vannacht een graad of 13. Morgen weer regen. Kans op onweer. En 19 tot of 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Plus Plus Plus Oké okay. Ah Okay. Hele rare spliffie word ik rustig van Klimmen op die ladder als een klusjesman Is er iets met de fundering? Moet het dak eraf? Jong vloei tot die dienst. ik ben ladderzat Ladderzat, ben een klusjesman Ladderzat, ben een klusjesman Ladderzat, ben, ladder ben, ladder ben een klusjesman Is er iets met de fundering?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 een hele rare spliffie wordt ik rustig van. Klimmen ja. op die ladder als een klusjesman. Ik Is er van. iets met de fundering, Moet het dak eraf? af? Ja. Jong, vloei tot die tien. Ik ben ladder zat, wow. ladder zat, wow. en een klusjesman. Ik ladder zat, en een klusjesman. Ladder ik ben een klusjesman. Is er af. iets met de fundering, Moet het dak eraf? af? Make your heen. Ligt niet in de goot, maar in je gootsteen. Plushes, kom aan, het is zo gefixt. Spanja. Yeah. In een ogenblik plushes, heb je een probleem met de gootsteen. Plushes, die hoor je noeken, jong vloeien. Kom maar stoppen, ah. Uh. non-stop, -stop, non-stop, -stop, uh. non -stop, non-stop, ah. Uh. non-stop, non-stop, non-stop, ah. loodschieten, Elektrisch lekkie Dimmerman, Dimmerman, man is shit voor alles man, Loodschieten, elektrisch en Dimmerman, Dimmerman, man is shit voor alles man, is... Heb je een probleem nee. met de groot steen? Die hoor je nokken, jong, groeien, kom onstoppen uh. Non-stop, Nonstop, nonstop, non-stop Non-stop, on non-stop non ook nu weer de productie van Bas Bron. En Bas Bron is uh, de man ook achter de jeugd van tegenwoordig. Ik heb het over het uh, nieuwe werkje van Jong Louis. En goed nieuws als je van deze hiphop uh, houdt... Nederlandstalige dan wel te verstaan. Hij komt 29 september. Dat is uh, vrij snel. Over drie weken uh, staat hij hier in de studio, Want dan is het weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En uh, ook die hebben we dan ingevuld voor, de, voor september dan. Dus dat uh, is heel fijn. Uh, nou, welkom bij deze alternatieve VM. Over Jong Louis gesproken. Uh, morgen komt het hele album uit. Uh, waaronder ook uh, deze single op staan. Klusjes, man. Het is een beetje een, uh, een tekst waar je eigenlijk een beetje moet uh, gniffelen en gijnen. Ge want dat uh, is een beetje met een flinke korrel zout genomen. Uh, zoals gezegd, uh, is dit een toch wel speciale alternatieve VM. Want uh, er zijn twee gasten vanavond. Namelijk Jason Gwen. Met hem gaan we uh, praten over zijn muziek. Maar ook gaat hij zelf één nummer... A Cappella hier laten horen. En we hebben Sophie Janna. Die, hebben, die komt ook. En dat is vooruitlopend op 24 september... in de Fluxus in Zaandam. Dan uh, gaat zij daar nog een keer... haar EP release... Uh, nog een keer laten horen. Dus dat weet je dan ook. Uh, maar daar komen we in het laatste uur... nog op uh, terug. Want dan komt zij Ruimschoots aan bod in dat laatste uur. Um, dat is een beetje het, uh, het spoorboekje voor vandaag. En dan uh, is het toch even nu... Uh, tijd voor serieuze zaken. Want ja, uh, er zijn uh, toch wel wat omstandigheden. Want ik ga mij even het woord uh, richten. Als je vader je vraagbaak is... als je vader de weg wijst... en waar je dan op het moment komt... dat hij je loslaat... dan is er een moment dat je naar boven kijkt... en zegt, pap, doe ik het goed... Ja, en dat was dus nou net even niet de bedoeling. Dan uh, zal je dat op, op een gegeven moment uh, denk je potverdorie. Dan zit ik hier een heel mooi verhaal uh, voor te leggen. En dan zit uh, ineens uh, Verdonschot uh, er met een uh, noodgang ertussendoor te chasen. Nou, ja, uh, dat is, dat is, uh, de, uh, daar heb ik dan helemaal geen woorden voor. Dan uh, probeer je het zo goed mogelijk te doen en dan overkom je dit. Het is toch echt... Uh, ik denk dat het even tijd is uh, voor uh, Marcus... om dat, uh, dat uh, moment er dan maar even uit te knippen in het, uh, in het herhalingsgedeelte. Ik ga het nog een keer doen, want uh, ja, dit, uh, dit verzie je natuurlijk niet. Je denkt, nou, ik heb het moment daar en uh, vervolgens uh, nog die ermee. Nou, hoppatee, ga ik nog een keer. Als je vader de vraagbaak is, als je vader de weg wijst... en waar je dan op het moment komt dat hij je loslaat... dan is er een moment dat je naar boven kijkt en zegt... pap, doe ik het goed.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 zij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 Just Volgende week ga ik onthullen wie erachter zit achter deze sfeerbeer. Want uh, daar zit iemand achter. Natuurlijk, want uh, als je muziek uitbrengt... dan zitten daar natuurlijk mensen achter. En uh, deze die hult zich in stilzwijgen... Dus wat dat er gaat, denk ik dat ik daar volgende week wel het antwoord op denk te kunnen geven. Want volgende week zit deze persoon telefonisch in de uitzending. Dus dat is dat. Um, daarvoor hoorde je trouwens Sven Ross met uh, Easy. En daarvoor was het uh, uh, Hanneke Laura die met Turn the Tide En daar sloeg dat verhaal even op. Uh, wat ik net afstak. Maar ja, dan laat de techniek in je in de steek. En dan is het zoiets van... Maar goed, uh, het is uiteindelijk goed gekomen. Um, we gaan uh, verder met, uh, met alles. Want uh, dit is ook heel erg uh, fijn. Moon Unit met loud. Darker days to pass How you feel Honestly There's no need to hide hug you again. Vorige week hadden we haar in de studio, deze Nien. En uh, dat nummer dat heet Friday. Ze heeft ook uh, is een, uh, een nieuwe single uit. Tenminste, die nieuwe single die is onderweg, ik moet het goed zeggen. En dat is Circles. Dat nummer dat heeft ze ook uh, vorige week hier uh, laten horen. Uh, maar ze is nu uh, inmiddels uh, vertrokken richting Spanje. In uh, Madrid uh, gaat ze een half jaar Um, ja, leer, ja, een beetje schrijven um, en ook aan, aan haar schrijversvaardigheden werken. Dat is een beetje de achtergrond van het uh, hele verhaal. Daarvoor hoorde je Moon Unit uh, met Loud. Vorige week had ik ook een telefonisch interview met Altstad. En uh, toen had ik op een gegeven moment, uh, uh, ja, moest ik een single draaien. En die had ik op dat moment nog niet. Dat is heel raar, want uh, wa, het was de bedoeling dat ik die single ook uh, moest laten horen. En zo zie je maar weer. Hadden we net al een soort moment van aankondiging die helemaal de mist in ging, omdat de techniek in de steek liet. Maar vorige week had ik gewoon uh, de single niet helemaal uh, bij de hand. Ik, uh, ik heb uiteindelijk alsnog de single gekregen. En als dat met zijn nieuwe single is uh, deze. En dat is de tijd die ik nog heb. De wangen troosten, kus het verdriet weg uit mijn lief. Haal ik de angsten uit haar ogen. In de tijd die ik nog heb, zal ik mijn zieke broer verzorgen. Bid ik dat niets hem overkomt, hou ik het. Zelf vergeten, man. En als mijn tijd dan op is, en ik mezelf vergeven zal, heb ik me uit Naar zij die zwijgen, leg ik mezelf naast zij die sterven. Sterft er een deel van mij met en mee. In de tijd die ik nog heb, Aai ik de handen van mijn ouders. Hou ik mezelf maar voor de gek dat het verval hen niet treffen zal. Mijn tijd dan op is en ik mezelf vergeten mag En als mijn tijd dan op is en ik mezelf vergeven zal Heb ik me uit. ...met haar nieuwste single... ...I Bought your flowers... ...en volgende week... ...dan is er een telefonisch uh, gesprek... Met, uh, ...met deze Kalulu... ...en het is ook niet de eerste keer... Uh, ...dat wij uh, werk van Kalulu laten horen... ...want uh, ze komt uit Rotterdam... ...en dit is dus haar meest recente single... ...die uh, morgen gaat uitkomen... Uh, ...want wij hebben vandaag... In ieder geval de toestemming gekregen om die in ieder geval al te laten horen. Daarvoor hoorde je als dat. Uh, en dat uh, is vorige week een beetje de misdiening gegaan. Uh, toen heb ik een andere single uh, moeten draaien. Omdat ik in de veronderstelling was dat ik deze had. En deze is de uiteindelijke single die ik uh, moest draaien. Maar die had ik op een onverklaarbare wijze, had ik hem niet. Maar goed, alles is goed gekomen, alles is rechtgezet. Want ik heb dat ook met Sven Rossen gedaan, want die was ik ook helemaal vergeten te draaien. Ja, dat zijn van die momenten dat je dan denkt, hé, hey, er is iets met een een of andere grote race aan de gang, en zo werkt dat dan. Dat je dan op een gegeven moment helemaal een beetje het spoor bijstraakt. raakt. Maar goed, dat is geweest. Nu is het tijd voor Joost Lameerders. En dat heeft ook een beetje te maken met... De uh, gasten die wij straks tussen 8 en 9 hier uh, laten horen, is Jason Gwen. Die is inmiddels ook in de studio. Dus het, uh, het wordt uh, een, uh, ja, toch uh, een aardige uitzending, lijkt mij. Als ik uh, het zo, uh, zo bekijk. Um, dat uh, zeggende, uh, ga ik nog even wat, uh, wat vooruit draaien. Joost Lameers, daar had ik het over. Uh, dat, uh, hij, hij heeft een single uitgebracht en dat is in, uh, in de la, op de laatste vrijdag uh, van augustus uh, geweest. En dit is die single dan, Unframe. He can hear me whisper Even from a distance All that once was lost is found I've been dreaming in dark Die komt over twee weken. Ja, Het wordt uh, toch best nog wel druk uh, in, de, in deze, deze ruimte als het gaat om uh, optredens. De dame heet Flora, nummer dat heet Cannibal. En als het goed is uh, gaat ze over dikke week meedoen uh, samen met uh, Jolien die ik uh, hier ook al heb uh, laten horen. ...meedoen aan de Grote Prijs van Rotterdam. Dat is op 17 september, dat is de finale dag. En dan zal ook deze Flora eh, te zien en te horen zijn. Um, daarvoor hoorde je Joost uh, Lamers met Unframed. Um, weer door met uh, de muziek. Dat is moderne New Wave. En ook volgende week daarvoor aandacht. Want dan uh, is Stijn Duif... Of, uh, ik hoop dat ik het goed uh, zeg. Stijn Duif is een van de mensen van The Anesthetics... Um, want ze hebben een uh, album uitgebracht 1080, dat slaat iets op uh, resoluties, want uh, ik denk dat het daarmee uh, mee te maken heeft en um, vandaag staat er op onze website, ja want die hebben we ook www.altfm.nl een uitgebreide recensie over dat album, en een van de nummers die daarop daarop staat is dit fijne nummer, en dat nummer dat heet What If I Done Crash, over me, fear. Of Lines was dat. Ja, ik kijk even naar jou, Marcus. Maar ik, uh, <laughs> ik weet niet wat je, wat je, wat je wilde. Maar uh, uh, goed. Uh, dat, uh, dat zeggende zeg ik dat dit. lines waren. Dat uh, waren de finalisten van 2021 in de Popprijs van Amsterdam. Uh, daarvoor hoorden we de Anesthetics met. De what have I done? En als ik het over die Popprijs van Amsterdam uh, heb. Dan heb ik het natuurlijk ook over iemand die daaraan meegedaan heeft. Want eerder hadden we uh, uh, hadden we live, live hier. Uh, dat waren de winnaars. Maar een van de finalisten die uh, zit hier nu ook in de studio. En dat oh, is Jason dier. Gwen. Goedenavond. Ja, ik vond het echt super lief. Want ik, ik wist niet meer zeker of uh, jij mij nog had uitgenodigd of jezelf had gemeld. Maar ik vond het wel super lief dat je al die bericht had gepost... al ook socials. Ja. Um, dus dankjewel voor de ja. extra aandacht. Ja, nou, dat, dat had twee, twee redenen. Het was één... omdat je dus afgelopen jaar... kijk ook even naar de camera... Nee, van um, uh, wat was het? de popprijs Amsterdam... Mensen. dus dat uh, was één kant van het uh, verhaal... Um, daarin had je natuurlijk in de finale gestaan. Maar mijn, uh, uh, de trigger... die zat op een gegeven moment bij NHPOP. En daar loopt een lijntje... met uh, een van de mensen die het ook presenteert... met die demo drops Dat is uh, Kai Koopmans, maar die heeft hier ook... twee of drie keer zelfs uh, gestaan. Okay. En Frank Bond... En dat is een van de mensen uh, die ook uh, het uh, ooit is begonnen. Samen met nog een aantal mensen. Dus ik heb hem nog nooit uh, live nee, nog ontmoet, nee, nou, dus goed, uh, maar, niet, um... maar hij is een van de mensen die uh, NH-pop uh, doet. Uh, samen met I mean, Jill Moss uh, onder andere. Heb je Eva van Manen ooit live gezien? Nee. Uh, ze zit ook bij NH-pop, zag ik. Oh. Ja. Uh, de naam zegt mij wel wat. Ja, ze is ook een uh, paradiso-melkwegproductiehuismeisje. Dus misschien daardoor... Mm. Ja. Goed, goed um, daar, daar zitten we natuurlijk niet voor, voor al die mensen, want het gaat ook om jou. <laughs> ook om jou. Um, want ik zag het net al, hè, en dan zitten we een beetje met de camera. En jij weet bijna uh, hoe, het, uh, hoe het werkt, want ik heb even uh, ja. een halve trekrecord uh, gedaan. Dus mensen, ik kijk nu ook even in de camera. Normaal gesproken ben ik een radioman, en ik kijk dus nu in de, ca nou, in de camera. Maar ik best wel een, een, ook een YouTube-programma. Oh, is dat zo? Zeker. Nou, ja, goed. Um, dus, uh, ik uh, weet dat je dus ook iets met acteren doet. Ja. Um, je ja. bent multifunctioneel, als ik het zo uh, begrijp. Um, ja, met geluk eigenlijk. Ik denk vanaf mijn vijftiende toen bij Camna Casting destijds. Mm -hmm. uh, met Betty Post en uh, Kunstbende. Gaf me ooit een gratis workshop. Mm -hmm. En eigenlijk sindsdien uh, heb ik gewoon al, ja, altijd audities blijven doen en. Uh, gecast geweest op vanaf mijn... Uh, volgens mij 2008 was de eerste mm, productie. Mm, mm. Maar door al die tijd uh, dat ik op de set ben geweest... als acteur, ook in kleine en in grote rollen... Uh, zie je natuurlijk heel veel op de set. In ja, ja. de afgelopen periode heb ik echt even... een soort van rush moeten leren... omdat ik natuurlijk wat langere draaidagen heb nu. Ja. Uh, dat je gewoon even lid lid omgaan... met een, een crew van langere tijd. Ja, ja. Die is zeg maar niet verandert natuurlijk. Nee, okay. dus, maar uh, je bent bekend met het, uh, met het fenomeen. Want ik zag nou, bijvoorbeeld ook... Klein stukje naar met die binnen en noem uh, maar op. Uh, nee, omdat ik... Nou, dat, even... of, uh... Uh, ik ga richting film maken. Dus hm. voor mij is het nu de, aank ja, de aankomende periode... Ben ik er meer bewust van. Ja. Um, en ook... Um, maar eigenlijk wel een heel erg een acteursregisseur ook wel hoor. Hm. Ik merk als ik het werk schrijf... Dat ik het echt voor mij om, om de acteurs gaat. Um, dat maakt voor mij het werk wel levend. Hoe is dat voor jou? Kijk je nog Hollandse films? Jazeker wel. Jazeker wel. Uh, de laatste die ik gezien heb is volgens mij uh, iets met, uh, met het uh, verhaal over de oorlog van Schelden. Dat, dat, ja, de ja, slag van Schelden, Schelden, die heb ik, die heb ik gezien. Hoe vond je ervan? Uh, fascinerend, uh, maar hij was ook wel stevig en hard, vond ik hem. Uh, heel hard uh, in, uh, in beeld uh, gebracht ook. Okay. Dus, dus dat, uh, dat is één kant van het verhaal. En ja, uh, maar goed, uh, dat, uh, dat, zijn, dat zijn wel uh, films, de meest recente films die ik uh, gezien heb... Als het gaat om een Nederlandse productie. Dus. Maar ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik verstop mij soms wel eens een beetje. en ik kan me wel een beetje verliezen in de jeugdfilms. gek genoeg. Zoals wat? Dus uh, van uh, Carrie uh, Slee. Uh, er zijn een aantal uh, boeken van haar verfilmd. Mm -hmm. en die vind ik uh, toch best wel goed uh, uitgewerkt. Ik heb daar een keer auditie van gedaan. Uh, in zo'n rij ook gestaan voor die zo'n Carrie Slee Open. Hmm? En toen mocht ik een keer terugkomen om een callback. Maar nooit voor gekast. Hm. En sowieso veel meer producties. Casting voor gedaan, maar niet voor gekast. Maar uh, ik hoop nu wel dat ik in een, een fase zit nu in mijn carrière. Hm. Dat ik... Uh, uh, ja, het is heel, uh, heel stoffig hier binnen. Dan uh, mijn neus wordt zo wel ah. met zingen. Ja, sorry. Uh, maar straks doe we even een duurtje open voordat ik ja. zingen. Ja, dat is goed. Uh, maar dan, uh, even kijken, waar was ik? Uh, je wordt gecast, zei je net. Ja, dat ik nu in een fase zit dat ik hopelijk wel ook echt die verschil kan maken door het werk dat ik ga maken. Hm. Uh, met de acteurs dat ik zeg maar uh, mee ga mogen, mogen werken. Hm. En, uh, en ja, hopelijk een, een, een verhaallijn dat ook weer voor Nederlands fris is. ...in wat wij zien hoe uh, natuurlijk... Uh, uh, omgaan wordt met vluchtelingen... ...of immigranten. Hmm. Uh, of eigenlijk gewoon uh, nieuwelingen. Ja. Dus, uh, ja. Hoe is dat voor jou? Vind je het hier in Zandvoort? Jij, kom, jij woont in Zandvoort? Ja, ja ik woon in Zandvoort. Het is een fucking heerlijke plek. Ik, ga, ik kom er veel te weinig... ...als uh, een Schipholjongen. Ja, jij bent hier uh, met Pride at the Beach geweest, dat heb ik hem laten vertellen. Precies. Ik vond het superleuk trouwens. Want een paar weken geleden hadden we hier en de burgemeester... ...en Wendy Moore. En Wendy Moore is uh, de ambassadrice van Pride at the Beach... En toen hebben we dat uh, verhaal ook nog even aangestipt. Dat was toen net uh, anderhalve weken terug was dat, uh, geweest. Dus ja. vandaar. Dus ja. Uh, het, uh, en hoe het... zijn die andere events? Weet je dat? Je hebt ook van die uh, dance uh, night on the streets... Ja, antwoord? maar dat is toch wel wat... Rustig? Meer van het... Uh, ja, het is een beetje van dertien in een dozijn eerlijk gezegd hoor. Dus, uh, Pride at the Beach bedoel je? Of bedoel je die Dancing dat on is, Dat is nou weer net, uh, net even weer een tandje anders. Dat, dat komt meer de, de richting op van het alternatief. De, maar ook wat wel... en liefdevol, toch? Ja, ja ik heb het uh, van een afstand uh, gezien. Maar ik vond dat uh, best een prima uh, verhaal. Wat ze daar Hoe lang doe je dit programma al, oh, Jaap? Uh, Ikzelf doe het 14 jaar. Oh wow, gefeliciteerd. Maar anniversary ik, volgend jaar. <laughs> ja, en een anniversary. Uh, maar ik zit ook even naar de tijd te kijken... en ik zie dat, uh, dat het klokje zo langzamerhand richting 8 uur gaat. En ik wil toch nog even een nieuwe single laten horen... want zij komen 24 september in actie in het patronaat. En dan komt uh, het album Evolver uit... Ik heb het over Lowe edits en dit is die single die daarbij hoort van het album Evolver. Straks gaan we nog even verder praten, ook met, met Jason Quinn, want het is allemaal redelijk ingeregeld. Maar dat hoor je straks in het tweede uur van deze auteur, dat heeft vet.